Que me quedan, y las En que aún no llegan yo de ouders de mis hijos y los hijos de tus hijos de van mijn En de ouders van mijn eigen ouders. En voor de ouders mijn de ouders En de ouders van mijn mijn de vida para mijn Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte ik heb een beetje Lepido.